Allereerst prachtige muziek van Wes. Hier is hij met een legendarische Alane. Goedemorgen.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 Het gaat over vandaag, dit liedje. A beautiful day. Ja. Marco het uh... It's a beautiful day, inderdaad. Mm -hmm. En west in de Alane. Ik zit hier een collega tegen me te tetheren? Uh, ben stiekem een fan van Marco Boubleau? Want bijna iedere week zit er wel een nummer van in de show.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 Petit tour, au petit jour, entre tes draps. Je ferai l'amoureux pour te câliner un peu Pour un flirt avec toi.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 <laughs> so long ago <laughs>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 Ja, en dat is ook zo. Juist als het zo mooie weer is, dan ga je dat verdenken. Ja. Al die tijd, die zon, dat kan goed ja, gaan. Ik durfde er eerst niet, uh, niet op aan. van Het is voorjaar. Nee, dat kan nog niet. Dat is te vroeg. Ja. Geef me maar lekker de zomer. De zon. Ja. ja. Heerlijk. Ja, die hadden we de hele tijd. Natuurlijk. Ja, Welk detail, ja het is nog vroeg vandaag, maar goed. Welk detail van vandaag wilt u onthouden?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 Nog niet echt. Nee, nee. Ik denk daar je van vandaag. Ja. Nou, de geboorte van een kleinkind. Ah. Ja. Is dus... dat vandaag? Nee, uh, dat is niet vandaag. Maar... Oh, van, van, van, van, van, van, van, van vandaag bedoel je? Nou van ja, Zodat, uh, eigenlijk wel. Gezond kunnen zijn. Ja. Dat zeker. Samen boodschapjes kunnen doen. Ja, dat is leuk. Ja, ja. dat is fijn. Dat is nee, zijn mooi. echt uh, mooie dingen. Ja. Dat gebeurt niet het hè. Dat is wel uh, bijzonder. Ja. Dus, ja, dat is het zo'n beetje, denk ik...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 You should belong to the jet set. Fly your own privately or jet. But you worked in the grocery store every day.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 Movie star and flowerpotman met let's go to San Francisco De tijd schiet ontzettend op vandaag. La begonville ramolou hopla. Trouve le beste richi. Le moment de déprime. Mon cerveau sera tatoué. J'ai la mine in d'une inspirée. Et quand je sens en moi germer. un papier qui se froisse un joli carré qui se casse je suis sur pas glisser je croque.